De Amerikaanse oud-vice-president Pence heeft zich uitgesproken tegen voormalig president Trump. Volgens Pence heeft Trump het bij het verkeerde eind als hij zegt dat Pence de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 had kunnen blokkeren. Trump zei zondag dat Pence op 6 januari vorig jaar, de dag van de bestorming van het kapitaal, het vaststellen van de verkiezingsresultaten kon blokkeren. Trump heeft het fout, dat recht had ik niet, zegt Pence. Hij zei ook het presidentschap is puur en alleen van het Amerikaanse volk. Bij een autoongeluk in Deventer is vannacht een jongen van 17 omgekomen. Twee andere inzittenden raakten gewond. Ze zijn 18. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zaten in een auto die kort na middernacht uit de bocht vloog en tegen een boom reed. Er komt een verbod op loden leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra, zegt minister De Jonge. Hij volgt een advies van de gezondheidsraad op. Die oordeelde ruim twee jaar geleden dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijkse gebruik. Vooral voor baby's en jonge kinderen. Amazon heeft het Amerikaanse beursrecord gebroken. De internetgigant werd in één dag tijd 191 miljard dollar meer waard. De koers maakte een sprong nadat het bedrijf met goede cijfers was gekomen. Het weer dan nog. Vrijwel overal droog. De zon laat zich geregeld zien en het wordt maximaal 8 graden. Vannacht gaat het weer regenen. Morgen ook een tijd lang regen en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door personeelstekort rijden er tot zondagavond laat... minder intercitytreinen tussen Amsterdam en Den Haag... Amsterdam en Rotterdam en tussen Schiphol en Nijmegen. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage... waar ze nog met je meedenken.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 En nog steeds trouwens blijf ik te achterstaan dat hij hmm. niks fout heeft gedaan. Maar dat de schijn er wel was, ja, uh, het is natuurlijk wel een feit. Als hij het niet had gedaan, was er nooit ellende gekomen. Nee, Echt. dat is waar. Um, ja. laat, laatste vraag. Ik heb ja. van uh, uh, drie partijen informatie gehad. Van Draaier, uh, van, van Missiebeek uh, en uh, ik heb het hele stuk van uh, Zandwoord Insight hier formuleren.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 Uh, want ja, jij zit in het bestuur, dus uiteindelijk ga jij daarover. En uh, niet Astrid van der Veld. Uh, dus, uh, dat heeft zij ook gezegd. Ja, ja dus ik, ik heb die zaterdag heb ik dat gesprek met Astrid gehad. En die donderdag daarna pas heb ik COR gebeld. En toen zijn we met z'n allen, hebben we dan de kandidaten... die zich in, in uh, september, oktober lid hebben gemaakt bij COR. hebben we dan een nieuwe kandidatenlijst uh, samengesteld. En die zondag, de zondag voor de dag van de kandidaatstelling...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 Ben je al druk bezig met het programma dan? Want dat is natuurlijk een ja, ja. Aan het worden. Ja, ja, ja, we zijn natuurlijk echt op het allerlaatste moment. Echt vier dagen voor de kandidaatstelling hebben we echt, echt binnen een paar dagen de partij natuurlijk opgericht. Dus we zijn ook bezig met het verkiezingsprogramma. Dus daar zijn we bijna mee klaar. We hebben wel een aantal punten. Maar ik hoop dat het verkiezingsprogramma maandag of dinsdag online kan komen. Oké, okay, nou in het kader van Zandvoort kiest...